De VVD-fractie staat achter de afspraken in het regeerakkoord, zegt de nieuwe fractievoorzitter Zeilstra. Gisteren werd er vergaderd over de inkomensafhankelijke zorgpremie. Zeilstra noemt die premie een pijnlijke maatregel, maar de fractie steunt hem wel. In Heerlen is de herdenking van een moord onrustig verlopen. Op de plek waar een man van 22 vier jaar geleden werd doodgeschoten... kwamen afgelopen avond zo'n 150 jongeren bijeen.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 Welkom terug in het tweede uur van het Huis van de Maan. In het eerste uur komt nu luisteren naar Christian van der Hoeven van het Wereld Natuurfonds. En het ging over eh, wildlife crime. Dus het, eh, als het er misgaat eh, in de zin van stropen eh, in de, de grote natuur in bijvoorbeeld Afrika. Mijn vraag nu is in de tweede uur, um, verhalen wil ik graag horen over het redden van dieren. Heeft u wel eens een dier gered en wat gebeurt daartoe? 0800-1121 is ons telefoonnummer, 0800-1121. Um, u kunt ook mailen, kazaluna.ncv.nl, kazaluna.ncv.nl of twitteren, hashtag Dumosh of hashtag Kazaluna. Dus het redden van dieren. of dat vind ik ook wel heel leuk en bijzonder. Uh, niet eens zo heel lang geleden uh, was het stropen van dieren in ons land ook iets wat uh, vaak voorkomt. En misschien komt het ook nog steeds wel voor. Dus ook verhalen over stropen in Nederland wil ik graag horen. 0800-1121, dat is de telefoonnummer van Kazeloenen. Wilt u meer weten over onze uitzending, kijk dan even op de site van Radio 1. Radio 1.nl slash Of kijkt u op Facebook. I'm Charlie Simons, dat uh, coming around again. We hebben het over, uh, over dieren, het redden van dieren. 0800-1121, dat is de telefoon van Casa Luna, gratis. En voor niets kunt u daar de uitzending in... en wij horen u graag met uw verhalen. 0800-1121. Jeroen, goedenacht. Hey, Frankie, goedenacht. Hallo, Frankie ook, heel goed. Uh, wat wat ja, heb jij... Ik ben ja, waarom ook niet, moet op dit tijdstip kunnen. Wat heb jij ooit uh, qua dierenredden uh, uitgevoerd? Nou, ik ben zelf niet de redder geweest, maar ik heb wel het project helemaal in gang gezet. Dat, uh, dat speelde zich af um, ongeveer tussen twee maanden geleden en uh, nou, drie weken geleden is het gestopt. Het was namelijk zo dat ik uh, ja, het vermoeden had dat uh, mijn buur, Niels en Richard, zijn twee broers, dat die uh, hun, uh, hun uh, huisdieren mishandelden. En wat voor huisdieren hadden ze? Uh, ze hadden honden, ik geloof uh, vier honden hadden ze, ja, vier. Ze hadden ook wat parkiet in de tuin. En uh, ja, die honden zagen er vooral heel erg slecht uit. En wat voor honden waren dat? Ja, ik ben zelf niet zo'n uh, zo, zo kenner van honden, maar het waren vrij grote honden. Maar zichtbaar slecht? Of wat, wat, wat, wat betekent slecht dan, dat ze er slecht uitzagen? Nou, ze waren heel erg uitgemergeld. Oké. Okay. En Echt, toen? De, dat, dat, zou, dat zou zelf denk ik de grootste leek zou dat herkennen. Ja. Dat die honden gewoon niet goed behandeld worden. En ja, je hoorde die beesten ook altijd janken. Ja, ik weet niet of ze, of ze, of ze ja, mishandeld werden of zo. Dat kan, dat, dat, dat kan ik niet zeggen. Maar ik heb toen op een gegeven moment heb ik de instanties ingeschakeld. En toen? En toen uh, ja, zijn die uh, een oogje in het cel gaan houden. Toen is er een keer uh, iemand van die instantie langs geweest. Ja, vanaf dat moment moet ik eerlijk zeggen dat ik, uh, dat ik wel gevraagd ben om uh, inderdaad uh, te getuigen. Daarvoor. Maar... Vanaf dat moment was het probleem voor mij een beetje uit mijn handen, zeg maar. Het was overgedragen op die instanties die nu er verantwoordelijk voor waren. En uh, ja, die, uh, die, die hebben daar een controle uitgevoerd. En het bleek inderdaad goed fouten zijn daar. Ja, wat, wat, wat troffen ze precies aan? Nou, die honden, die, die, die, die waren um, ja, dus inderdaad, zoals ik al had vastgesteld, uh, die waren heel erg ondervoed. Werden niet vaak gevoerd. En... Uh, ze waren ook op sterven na dood. Mm -hmm. Heb ik gehoord hoor, informeel. Want die, uh, die mensen zijn bij mij nog langs geweest om mijn kant van het verhaal te horen. En uh, toen, uh, toen heb ik ze... Zeg maar die mensen van de instantie heb ik toen op de koffie gehad. En die, uh, die hebben mij ook het een en ander een beetje informeel tussen neus en lippen door toegespeeld. En daar heb ik de beeld gekregen dat die blisten gewoon inderdaad echt enorm slecht behandeld waren. Wat is er met die dieren gebeurd? Die zijn... Uh, ja door de dierenbescherming zijn die overgenomen, zeg maar. Die zitten nu in het asiel. Want weet je hoe het bent nu met die dieren gaat? Het uh, nou, begrepen goed, ja. Ik ben, uh, ik ben zelf nog een keer bij die honden gaan kijken. En ik, uh, ik kan uh, al melden dat uh, een neesje van mij uh, ge geïnteresseerd is om uh, ja, een van die honden zeg maar, in huis te nemen. Hoe lang geleden heeft dit zich afgespeeld? Uh, dit hele geval? Ja? Yeah? Uh, ja, twee maanden geleden ben ik het pas op het spoor gekomen, omdat die twee bedoelen van mij, Niels en Richard, die bij elkaar trouwens, wel vaak schijnen... Nou uh, ja. Ja. <lacht> ja. <lacht> dat was een ander verhaal. <lacht> oh. ik, ik, ik, kan, ik kan de grap niet volgen, maar ik geloof dat ik wel enig ja. idee heb. Dus waarbij we dus laat maar zitten. Nee, nee, dat, ja, die, die, die, die twee zijn niet twee maanden geleden, maar... Uh, komen wonen. Ja, dat is misschien een beetje off topic, omdat het niet zeg maar over het redden van dieren gaat. Ja. wat er wat mee te maken hebben. <laughs> ja, daar gaan we zulke rare verhaal over. Goed. Over die Niels en Richard. Nou. Dat is ongelooflijk, Frank. Nou. Die schijnen, ja, om het netjes uit te drukken, die schijnen in elkaar te roeren. Dat is echt niet normaal. Nou, weet je wat, Jeroen? ik geloof het allemaal onmiddellijk. Dank voor het bellen, jongen. Het ga je goed. Dankjewel. Mevrouw Bodievski, ik hoop dat ik uw naam goed uitspreek. Mevrouw Mo. Hallo? Ja? Ja, ben ik aan doen? Met Frank Dumois, goedennacht. Goedennacht. Met mevrouw Modijefsky uit Amsterdam. Nou, ik wilde even vertellen. We zijn toen in een in een ziekenhuis. En uh, op gezette tijden werden ons naar ons uh, uh, ook allerlei dieren gebracht. zijn gewond of wat dan ook. Die ja. de artsen dan. Uh, eh, uh, eh, uh, uh, inderdaad, uh, hechten en wat ze nodig hadden. Maar op een, uh, op een dag kregen wij dus een uil, een jonge uil, kwamen ze mee. Ik zei, ja, maar wat is er, hoe kom je nou als een jonge uil? Zei ik tegen de jongen, mijn steward, mijn hulp. En toen zei hij, ja, er was geen moeder. Ik zei, ja, die moeder van die uil, die gaat, gaat op, op eten uit. En als ze dan terugkomt, dan wordt ze een jonge uil gevoerd of iets wat hij zelf uitspult, die uilenballen van, van die uilen, en dat voeren ze dan aan de jongen. Ja. Ik zeg maar, wat, wat, zeg, wat moet ik nou uit zo'n uil? Nou, geweek brood, dat wilde hij dus niet, want ik had in het ziekenhuis een pincet gehaald, en uh, kleine stukjes geprobeerd, en mijn, uh, mijn steward, hield dan de bek open, dus ja, dat dus ik vind het een beetje eng, zo'n bek. Ik zei, oh, het is een jonge ouders, dat, nou, dat moet toch wel. Nou, hij deed hem toch wel open, die, die bek toen. Hij deed het over zichzelf op een gegeven moment. Maar goed, die, die, dat brood was niks. Toen ben ik dus naar de commissarie, ja dat was iets wat een soort hele grote winkel was, de enige wat we hadden daar. En toen heb ik met de eigenaar gevraagd en gezegd, nou, uh, wat, wat denkt u dat een jonge aal kan, kan, kan eten? Ik kan maar niks bedenken. Nou, hij toch dacht wat na en toen zei die, uh, how about chicken liver, kippenwevertjes? Ja. ja, dat lijkt me wel wat. Dus uit de diepvries kippenlevertjes. Ik op pad met de kippenlevertjes. Even de kook eroverheen, dat was natuurlijk helemaal bevroren. En stukjes gesneden. Weer met de pincet. Weer met, met de steward. Ik zeg, see, kom, we gaan het proberen. Nou, de, de uil die zat daar rustig. De kleine uil zat daar rustig. En nou, wij hebben dit geprobeerd. En ja, hij slikte. Hij slikte zowaar. We hebben de hele tijd gezeten en toen, uh, al met al, moesten dus een beetje om de twee uur hebben we bedacht dat hij wat moest hebben. En dus, uh, uh, mijn collega die in huis was en een laborante die er ook nog was. Dus uh, we hebben we allemaal medewerking verleend om uh, elke paar uur dat beest dat, uh, van, van die chicken liver uh, uh, te geven. Uh, uit een bakje wilde hij eerst niet. Ja. Maar naderhand heeft hij het wel uit een bakje gegeten. Hij werd wat klieker, wat viever. En al met al, uh, toen zei ik om een keer, weet je wat we doen? We, zetten, we hadden ook een grote boom bij het huis staan. We zetten hem in de boom. Hij, hij had dus een heel lang touw had hij om een poot heen. Dat had onze, onze, onze steward bedacht. En uh, met het touw en al in de boom gezet. En hem daar uh, ook een beetje vastgemaakt. Hij heeft in en weer, dat dat een hele nieuwe beleven is voor het beest. Ja. En uh, hij werd echt vrolijk, vonden wij maar ja, een uil, dus als hij je aankijkt, die uilenogen, dat dan is toch niet iets, iets, van, iets gewoons waar je vrolijk van wordt. Maar goed, hij, hij kende ons ook en op, op zijn manier was hij toch vrolijk. En, uh, en toen op een nacht toen, uh, werd ik wakker ergens van, ik weet het niet, en toen hoorde ik opeens wat in de lucht. En dat is een hele vlucht uilen. Ik ben naar buiten gegaan, een hele vlucht uilen, dacht ik dat dat was. En ik hoorde, oeh oeh oeh. Ik denk, oh Hoe? goed, dat mijn familie in de buurt is. Ja? Nou... En toen hebben we dan toch wel bedacht, op een gegeven moment, om hem los te laten, te laten in, de, in de boom. En, uh, uh, nou, hij was wel een klein beetje met zijn, met zijn vleugels al aan, aan het wapperen en aan het oefenen, denk ik. Dat van binnen had hij prachtig goudgeel, was het van binnen in, in, in die vleugels. En uh, hij hebt wat meer heen en weer. En, uh, ja, en toen toch op een nacht moet hij meegegaan zijn, want hij zeg, uh, hij was weg. En hij is niet weer teruggekomen dat het goed met hem ging. Ah, gosh. Maar even één ding. Eén um, ding begrijp ik niet. Want u zei, het, het was een ziekenhuis in Liberia. Ja. Um, wat, waarom brengen mensen dieren naar een ziekenhuis? Nee, dat deden mensen Dit Mijn, mijn huisjongen... Die bracht, bracht iedere keer, we hadden ook een aapje, die had geen moeder meer. Maar als die moeder even weg is om eten te, eten te halen, zo'n aapje gaat meestal mee met die moeder. Dus hoe dat kleine aapje daar alleen zat, dat weet ik ook niet. Dus dat, dat aapje hadden we, hadden we ook al, maar ja, met andere, andere dingen, kwam die wel eens aan met andere diertjes. Maar nu had hij dus die aal, die had hij die dan gevonden, zei hij, uh, onderweg naar, naar ons toe, in... in... En een van die grote bomen. Ik ah ja. zeg maar, hoe, hoe kom je nou bij hem Zo'n te ging Hij, hij, hij liet zich ook pakken, dat oud. Dat is echt een jonkie. Oké. Okay. Goed, da dank voor... Uh, ook voor... oh, trouwens één ding. Wat, wat deed u eigenlijk in Moldavië? Of in Liberia? Sorry, mevrouw. Wat deed u in Liberia? Wat zei u? Wat deed u in Liberia? Ik, ik werkte in het ziekenhuis... Maar, als wat? We er was een ziekenhuis van LMC, Liberia Mining Company, de, een, een, een, een, een, een ijzerertscompany. En uh, voor die mensen, die mannen die er werkten, uh, was er dus een ziekenhuis neergezet. En was uh, de directeur, de dokter Rossi, was er al 13 jaar. Dokter Rossi? En, dokter Ross. Oh, hij is niet Rossi. Nee Rossi, nee Rossi. Oh, gelukkig maar ik ja. al. Ja. Nee, Rossi was een ander. Ja, hè? En, <laughs> en uh, dus die. Uh... Uh, die, die heeft dat allemaal op, opgezet. En, eh. Uh, maar ja, toen kwamen er dus, dus ook, ook, ook vrouwen. En met baby's, zieke baby's kwamen ze. Want die vrouwen die waren. dichterbij komen wonen. Die vonden het niks dat niks. Dat, dat die mannen maar eens in zoveel tijd kwamen. Dus toen hebben ze dus een, een, een wing. een, een vleugel erbij aangebouwd. Een vrouwen vle, voor vrouwen. En voor kindertjes. En voor een verloskamer. En, uh, ja, en, en, en vrouwen die daar konden liggen dan na de bevalling, waren trouwens zo weer weg hoor. Een dag later liepen ze dan weer het ziekenhuis uit okay. met een baby. Maar goed, dus um, zo, zo was het een heel toevallig. Ik, ik had me opgegeven bij, bij een van de ministeries van buitenlandse zaken. Die hadden dan een afdeling voor, uh, als er behoefte was aan allerlei mensen van allerlei beroepen in... Uh, in, in, in Afrika en andere, andere landen, daar hadden ze een lijstje van. nou en Ik had me we, dus ja. een keer gemeld hè, dat ik wel eens een keertje wat anders wilde. Ik geloof dat ik, ik, ik, ik, dat ik uh, uh, een, uh, een stopknop ga proberen te zoeken nu. Als u het niet heel erg vindt. Ik probeer okay, ik me niet te yeah. zien zin om dat beleefd te doen, maar dat lukt me niet echt. Maar zo is het zo is een beetje gegaan. Oké, okay. huh? ik, wil, ik wil u vooral ja. danken voor het verhaal over de dieren, want daar hadden we het uh, ja. vooral over. Het dat een aapje, hebben we ook wel gered. Oké, okay. dat hadden we begrepen. Mevrouw Modijewski, dank u wel. Dank u wel voor uw verhalen. Heeft u wel eens een dier gered? Bel ons op 0800-1121. Dat is de telefoonnummer van Kazeluna. 0800-1121. Stuur een mailtje naar kazeluna.ncv.nl Twitteren kan, hashtag Dumosh of hashtag Kazeluna. Uh, facebook kan, uh, facebook.com, slash Kortom, er zijn heel wat bellen waaraan u kunt gaan rinkelen. André, nacht. Ja, hoi. Goedenavond. Frank. Wat is jouw verhaal, André? Nou, wij, eh, tenminste, mijn gezin, mijn vrouw en ik... Eh, die vinden vogels heel erg leuk. En eh, dat heb ik al 30 jaar. En wij redden eigenlijk min of meer vogels van de handel. Papagaaien en pakieten, die maken meestal te veel herrie. En die eh, danken mensen dan af. En die willen ze dan weer in de handel. En zo gaan die vogels vaak van hand tot hand... En uh, dat wordt eigenlijk vaak slechter. En dan gaan ze zich plukken en allemaal andere stressdingen. En dan koop ik ze vaak op. Of ja, ik zoek er een partner, vaak krijg ik ze ook. André, ik ben een totaal nono op dat gebied, maar papagaaienhandel is gewoon legaal in Nederland? Ja, nou, ja. Mit, uh, bij sommige soorten wel, sommige soorten niet. En uh, bij niet-verhaal uh, dan uh, moeten er papieren bij zitten. In principe. Uh, ja, dan zitten er papieren bij. En als er papieren bij zitten, mag je, mag je ze in principe gewoon verhandelen. Oké. Okay. Want dan zijn ze in uh, gevangenschap uh, geboren. En uh, ja, zonder die papieren ben je natuurlijk strafbaar. En wat doen jullie nou uh, precies? Want jullie struinen uh, de handel af. En waar kijk je dan specifiek naar? Naar dieren die het moeilijk hebben? Ja, vo voornamelijk vogels die in hele kleine kootjes zitten. Al tien jaar. Ik heb uh, net van mensen twee ara's gekregen. En uh, die zaten in een kooi van een meter bij uh, anderhalve meter bij twee meter hoog. Dat lijkt heel groot, maar voor twee aara's is dat bijzonder klein. Want een, aar, een beetje aara, die heeft ruimte nodig? Ja, een beetje aara's al gauw zelf een meter lang. En uh, ja, okay. dan weet je dus dat, dat werkt gewoon niet. Ja. Dan gaan ze zich plukken en stressen en schreeuwen. En dan wat, uh, wat zeggen de mensen, nou dan moeten ze weg, want we hebben last van de, bu de buren hebben er last van. Dus... En wat doe je dan nou ja. met die ARA's? Nou, dan zitten ze bij ons. Uh, uh, ik bouw dus hele grote folières. Uh, want wij hebben heel veel ruimte. We wonen in Noordoost Groningen. En uh, we hebben geen buren. Mm -hmm. We hebben uh, een groot terrein, een grote spuur. En, uh, daar bouwen we dus folières in van, uh, voor een uh, koppel vogels van drie meter bij drie meter bij twee meter hoog. En dat is dan binnen. En buiten hebben ze ook zo'n zo grote ruimte. Uh -huh. Dus dan kunnen ze in ieder geval vliegen en vogel zijn. En, um... Maar drie meter bij drie meter voor een, een grote vogel is ook niks? Of ben ik nou gek? Nou, dat is best wel ruim. Dat is binnen hè? alleen. Dat is alleen het ook. Buiten is er ook nog zo'n vlucht aan, hè? zullen we zeggen. Dus maar zeggen. Maar is dat een uh... tijdelijke oplossing, uh, André? Of uh, gaan ze het nog weer door, die beesten? Nee, die beesten gaan in principe niet meer door. We zitten wel met uh, vaak ook uh, dat er nog wel dierentuinen zijn. En uh, vogelparken die... Uh, uh, een, een partner hebben of uh, een partner zoeken. En zo uh, komen de vogels nooit meer in de handel, Maar ze komen in principe altijd uh, um, ja, in, in bepaalde spotprogramma's... om ze uiteindelijk dan toch uh, het soort te redden. En hoeveel beesten hebben jullie inmiddels? Ik heb denk ik zo'n 100 vogels zitten. En het worden er steeds meer dus? Uh, nou, uh, we zijn, uh, ik heb nog... Uh, ik heb nog ruimte voor nou, zo'n tien koppels. Dus uh, die voor je ergens bouw ik dan. Nog, en dan zijn we een eind vol. Aha. En, en, uh, en, uh, en praktisch gezien, wat dat kost jou, uh, neem ik aan, klauwen met geld... om die beesten ook te voeden en te onderhouden? Ja, dat, uh, dat is dus gewoon uh, hard werken. Dat wil zeggen, ja. je, hebt, je hebt nog een betaalde baan daarnaast om dit te kunnen doen? Ja, wij, ja, wij werken allebei. Ik werk s'avonds en... Uh, en mijn vrouw werkt overdag, dus er is in principe altijd iemand thuis. En uh, ja, er komt wel eens wat van de dierenbescherming en uh, van de dierenambulance die het dan niet kunnen platen. En dan komt het tijdelijk bij ons. En uh, ja, soms dan is het uh, voor mensen alleen adviseren van wat kunnen we doen. En dan help ik de mensen dan uh, om advies te geven dat we dan toch een grotere volière bouwen zo groot mogelijk als kan. En... Uh, dan hebben de vogels, in, in principe red je ze dan eigenlijk van een, uh, van een woonkamer. Want wij hebben ook geen, uh, geen vogels in huis of zo. Dat, dat, dat gaat gewoon niet. Dat moeten mensen gewoon mee stoppen. Dat is eigenlijk niet te doen. Ze schreeuwen vroeg of laat. Na nou, een jaar of zes, dan worden ze net als kleine kinderen. Ja, die kleine kinderen worden groot. En dan op een gegeven moment vliegen ze ook uit in de wereld. Maar ja, de hormonen gaan hun werk doen. Hè? En dan ja. doen die vogels is hetzelfde. En de eerste zes jaar zijn ze klein. En dan zijn het eigenlijk net kleine kinderen. En dat is leuk. Maar daarna worden ze toch broed. En dan willen ze toch uh, hun hormonen de vrije de loop laten. En dat gaat niet. En dan gaan ze bijten. Ze worden eenkennig. Ze gaan zich plukken. Nou, dat is gewoon niet, uh, niet te houden in huis. Ja. En dan zijn er natuurlijk gewoon liefhebbers. Die wel verstand van zaken hebben. En daar wordt wel vaak, vind ik, negatief dat mensen die vogels houden, uh, toch de echte liefhebbers... die worden dan ook met de nek aangekeken. Omdat veel mensen dat zien vanuit de woonkamer, weet je wel. En dan denk ik bij mezelf van... ja, het is niet altijd terecht dat, dat er zo negatief over gedaan wordt. Kijk, vogels die horen natuurlijk in de natuur... en er zijn het zo weggehaald. Maar alles wat hier zit, dat kan in principe eigenlijk al niet meer terug. Want als je ze terug doet, is het gewoon ja voer noemen wij dat dan, wijze ze spreken. Is dat zo? En, en, ja, die beesten zijn dat allemaal niet gewend. Die hebben dat niet meer geleerd van hun ouders om te vluchten of uh, die kan je eigenlijk niet meer terugplaatsen in de natuur. Ah oh. oh, oh, oh. uh, Dat is eigenlijk een groot probleem en denk ik bij mezelf van ja als je ze dan toch nog, uh, tuurlijk uh, als je de handel kan aanpakken, dan moet dat stoppen. Goed. Maar echte liefhebbers die grote folières bouwen van, uh, en veel verstand van zaken hebben. Dan, uh, dan, is, dan, is, het goed, dan is het wel te doen. Maar... Ik ben heel benieuwd, André. Misschien dat er wel uh, luisteraars zijn die, zeggen van, uh, die het helemaal niet met je eens zijn. Dan horen we dat vast wel. Ik wil je vast uh, hartelijk danken voor je uh, verhaal. En, ja. uh, en veel succes uh, met uh, jouw ja, werk verder. Programma. Dankjewel. programma. Dank je wel, André. 0800-1121 is de telefoon van Kazer Luna. Wij willen graag praten met, uh, met u. Uw verhaal over het redden van dieren. 0800-1121. Dat is ons telefoonnummer van vannacht. van <middels> مصي si nada, مصي no para las horas de cada reloj y me ayuda a pintar transparente el dolor con su sonrisa. Elevanta una torre de este cielo hasta aquí, me cose una sala y me ayuda a subir a toda prisa, a toda prisa, no quiero morir. Conoce bien cada guerra, cada herida, cada ser conoce bien, cada guerra de la vida y del amor también. Eh.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 Elle a fait de ma vie des cocottes, un papier, des aigles à te rire. Elle a bâti des ponts entre nous et le ciel. Elle nous les traverse on à chaque fois qu'elle ne veut pas dormir, ne veut pas dormir. Je l'aime mourir. Elle a dû faire toutes les guerres pour être si forte aujourd'hui. Elle a dû faire guerre de la vie et l'amour aussi elle est elle a dû faire toutes les guerres pour être si forte aujourd'hui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 Shakira was dat met Je L'aime à Mourir deels Spaans en deels in Frans gezongen. We hebben het over het redden van dieren in deze uitzending. Het eerste uur kon u luisteren aan Christian van der Hoeven van het Wereld Natuurfonds. En dat ging dan met name over de crime die gepleegd wordt tegen veel dieren. Veel wildlife. We hebben het over het redden van dieren in ons land of ergens anders. 0800 ton Goedenacht. Jaar. En als ik en zeg... Met Tom. Ja, als ik uh, zeg... Ja, mijn verhaal is misschien niet zo sensationeel. Ik uh, red in principe alles wat kruipt, loopt en vliegt. En dat een, zich een beetje nood voelt. Maar je bedoelt geen kleuters, en, hè? Uh, huh? Je bedoelt geen kleuters. Uh, misschien, wellicht. Ik hoop het. Maar uh, uh, misschien is een leuk verhaal het volgende. Ik stond een, uh, een jaar of vijf geleden... Uh, in september, ergens begin oktober... In, op een camping in de Pyreneeën met mijn caravan. En uh, ik wil wegrijden in of uh, ja. En ik merkte, ik zag uh, toen ik terugkwam van het, van het douchelokaal... dat er vanaf de caravan tot aan het pad, het grindpad... dat er zich ongelooflijk veel rode slakken bevonden. Rode slakken? Rode slakken, ja, rode slakken van die grote dieren... En met, met sprieten en weet ik veel allemaal. En ik besefte dat ik daar ongetwijfeld overheen zou gaan rijden... als ik zou verpakken. En die heb ik toen met een kartonnetje... heb ik die zoveel mogelijk verwijderd van mijn pad. En zo ben ik uh, vertrokken. En rode slakken, dat is niet toevallig een lekkernij in Frankrijk? Uh, wellicht. Wellicht. Uh, niet voor mij. Maar ook al zou het... Nee, nee, nee. ik uh, eet geen vlees, dus... Dus ook geen slakken? ook geen slakken, nee. Maar hoe lang ben je over... slakken waren het bij benadering? Uh, bij benadering... dat, zullen dat er gauw als we nog veertig zijn geweest, ja. En jij hebt ze allemaal gewoon één voor één opgepakt? Opgepakt en op veilige afstand gebracht, ja. En die slakken dachten ja. niet van... je kan me wat, ik ga weer terug? Uh, nee, slakken zijn niet zo snel. Ik heb een van aangekoppeld aan de wagen. Vol gas. Met mijn kartonnetje aan de weer gegaan. En uh, voordat zij weer op mijn pad zouden terugkeren, was ik al vertrokken. Ik zie daar een heel mooi vervolkig shot voor een heel je. Gevoel. Ja. ja, dat jij daar gewoon met piepende banden wegrijdt Met die kerven slingerend achter je, slakken in de achtervolging. Nee, nee, nee, nee ik ben een bedreven kervenrij. <lacht> Oké. <Okay. lacht> maar ik voelde me goed. Ja, daar, daar kan me iets meer voor je. Ja, precies. Nou ja, goed, sommige mensen zouden gedacht hebben: van uh, ik rij gewoon door. Maar uh, dit is wel mooi. Maar ja, er, zijn er, er is wellicht iemand geweest die het gezien heeft... en die stom verbaasd is aan het kijken, maar het interesseerde me niet. Ja. Ben, ben je, want je zei, alles wat, wat uh, kruipt en uh, vliegt, dat probeer ik te redden. Ben je daar echt, echt, een, uh, echt mee bezig? Ja, daar ben ik wel mee bezig, ja. ja. Uh, iets dat me vreselijk hindert. Dus als ik uh, één mug heb die, in mijn uh, kamer die me al zo ontzettend... Uh, het, het, ja, zo ontzettend gestoken heeft, ja, dan ben ik geneigd om daar bloed te laten vloeien. Ja, één-één uh, ja, zou je ik denken. Alles, had ik alles, een spin en weet ik veel allemaal. Ik kan het allemaal om me heen verdragen. En uh, ja, een weken geleden had ik in mijn flat een, uh, een late spin, een kruipspin op het uh, vloer, op de vloerbedekking. En ik denk, ja, God, wat een vreselijk goed excuus om voorlopig niet te stofzuigen. Ja. En uh, ja, ik, ik sta s'morgens op. En dat was echt een, een spin die, die liep me ongeveer achterna. Dat is ongelooflijk. En ik sta s'morgens op en uh, ik zet geen bril op. Ik loop naar de keuken en ik loop terug. En ik zie dat ik hem doodgetrapt had. Het is toch werkelijk een drama. En toen? Ja, dat vond ik, dus, uh, dat vond ik vreselijk bewoord even. Ja. ja, serieus? Ja. ja, ja. Maar wat, wat zeg je dan tegen die spin? Tikken die dode spin, die heb ik opgehaald. Ik, ik heb je toch gezegd, Pin. Zorg dat je in de buurt van de punten blijft. En hij luistert niet. Dat, dat, dat, ja, ik had het hem gezegd. Dus, uh... Ja. Maar een klein sorry'tje ook nog? Sorry, spin. Ja, ik heb op ja, hem gescholden eigenlijk. Van, uh, van verdorie, ik heb je gewaarschuwd. Blijf bij de. Ik heb oh, oh. de punt hey. geblazen van tevoren al dagenlang. En... Nou ja, goed, oké. Okay. Maar even, even Ton was... over, jou, uh, over jouw mug, want uh, die heeft jou geprikt. En toen zei je, ik overwogen even om uh, bloed te laten vloeien. Um... Ja, dat is wel eens gebeurd, ja. ja oh, je, je gaat nu bekennen dat je wel eens een mug dood hebt? Dat uh, ga ik nu bij, bij deze bekennen, ja. <laughs> ja, ja. Toch wel jammer eigenlijk hè, voor het verhaal. Ja, ja. Het moet toch een, een bloederig einde hebben. dan. ja. Maar okay. het ging om de slakken. Dat vond ik wel een leuk verhaal, eigenlijk. Oké. Okay. Ton, ik wil je hartelijk danken voor je verhaal. Ja, oké. Okay. <laughs> het, was, het was een mooi verhaal. Dank je wel. Hoi. Het ga je goed, dankjewel. Uh, nog even een, een mededeling voor uh, een ieder die dit aangaat. Want we kregen een bericht dat er wat mis zou zijn met onze zender... althans het bereik van Radio 1 in uh, de omgeving Den Haag. Dat weten we niet zeker, dat was maar één melding. Wat we wel horen net is dat er problemen zijn met de zender in Lopik. Dus het is blijkbaar weer het een en ander aan de hand... want er zijn onderhoudswerkzaamheden daar. Dus ik hoop maar uh, dat u ons kunt uh, horen, want het is toch zo'n aardig programma. 0800-1121, dat werkt sowieso. Uh, maar goed, als u mij niet hoort, dan kunt u, uh, ja, dan kan ik alles roepen. Dat is er in een lege ton, zullen we maar zeggen. 0800-1121, dat is ons telefoonnummer. We willen graag verhalen over het redden van dieren. En dan hebben we zomaar Anne aan de lijn. Anne, goedenacht. Ja, Frank, ik wil even zeggen, ik had ook even een storing. En toen heb ik even gedraaid in mijn knop en dan krijg ik jullie weer. Ah, fijn. Dus dat is misschien ook een oplossing. Even aan je knop draaien, maar goed. Even aan je knop draaien. Ja, het zou meer mensen moeten doen. Goed, dus dan uh, zitten jullie net eventjes, uh, nou ja... Uh, Onder de knop. ...fractief, uh, frequentie, uh, hoger of lager. Ik weet het volgens, niet, ja. Had... ja uh, volgens mij draaide ik hem naar links. Uh, nou ja. Uh, Oké, okay. in het voorgesprek had ik het over redden van een lammetje. Maar terwijl ik zat te wachten, zat ik te denken... ...ik heb ook wel 111 donderkopjes gered. Dat zijn van die uh, jonge kinkervisjes, hè? Ja. En een, uh, een mus, dacht ik, en dat bleek later een geersvaluwe. Maar wat zal ik vertellen? Over die lam of uh, de mus of de donderkopjes? Nee, doe maar lam. Ja, wat, ja maar ja. het lam vond ik meest toch spectaculair. Want het andere was toch wel een... ja, toch, nee, nee Maar dat was echt spectaculair, vond ik zelf achteraf. Want ik liep over een schotse eiland. Ik was wat verdrietig. Ik had net een, een schaapdood zien gaan. Uh, ja, ze zijn er een beetje uh, gemoedelijk over, over. een, Ja, dan gaat een schaap dood. Maar ja. ik vond het wel... Uh, ik zag echt die ogen breken en het, ja, het was echt, ik zag het echt voor mijn ogen sterven. Dus ik liep over dat eiland en ineens hoor ik geblaad. En ik zie wat schapen uh, over een rand kijken. En ik kijk, god, een diep ravijn. En ik hoor wat geblaad, god, een soort lammetje zie ik en gedingen. En ik denk, oh god, die is er misschien ingevallen. En ik, uh, een beetje diep en stijl. En ik, nou ja, ik kom beneden. En een lammetje inderdaad. En ik kijk naar boven. Jeetje, toch wel erg hoog. met beetje 10 meter. Uh, ja. Nou, 7 à tien meter. Erg, erg hoog. En heel stijl. Dat lukt me nooit met dat lammetje. Want die was erg... Uh, ik pakte me, maar hij friemelde steeds onder mijn arm uit. Maar dat lammetje gods was naar beneden gedonderd? Ja, die was... Uh, want het was uh, zo'n spleet in, in, in, in dat... Ja, ik weet niet of je Schotland kent, zo'n eiland. Daar heb je veel van die spleten. Heel stijl. ja. En dat, uh, ja, dat, dat, dat kan zo'n lammetje invallen. Oké. Okay. Maar het lammetje had uh, geen zin om gered te worden door Anne. Jawel, nee, nee, nee inderdaad. Hij bleef niet rustig uh, onder mijn arm. Want dat was de enige mogelijkheid. Dat ik dacht, ik doe hem onder mijn arm. Ik had verder geen tas of iets bij me. En ik dacht, dan klim ik naar boven. Maar uh, hij wilde niet geklimd onder mijn arm blijven. Dus toen uh, keek ik nog even naar boven. En toen zag ik, ja, ja het was bijna zo, weet je wel... Of al die schapen naar me keken van, uh, we blijven jullie nou? Ja. <laughs> en de ziel een beetje op met blad en af en toe van, mm, weet je wel, zo van, kom op. <laughs> en op uh, een gegeven moment, ik weet niet, ik heb het niet echt bedacht. Maar toen heb ik toch, uh, ja, dacht het enige wat ik kan doen is, is naar boven werpen. Ik, ik, ik snap nog niet ja, uh, hoe ik erop kom. Maar ik heb dus dat schaap op een gegeven moment goed vastgepakt. En een zwaai gemaakt, een sweeper en naar boven geswiept. En schaap heb je naar boven geswiept? Is... Ja, en blijkbaar is hij over die rand gelaten. Want ik hoorde op een gegeven moment echt zo van blub, blub, blub. En toen ik boven was, waren ze dus verderop al gegaan en, en heel, heel tevreden of zo. Uh, van, uh... Dus ik, uh, het was gelukt. Nee, nee. Flying Jeeps. Flying Jeeps, op <laughs> de ring die. Ja, ik dacht, maar kan dat niet een Olympisch nummer worden? Nou ja, dan zijn we op de categorie ik... dwergwerpen aangekomen. Dat is met goede nee, nee, reden is dat nee, nee, verboden nee. inmiddels. En ik, en ik wil ook helemaal niet dat mensen dan lammetjes eerst naar beneden dienen, maar... nee. nou ja, Ik wil alleen maar zeggen, ik, ik was zelf helemaal nou ja, verbaasd over. Ik had wel eens gehoord over mensen hè, kracht hebben als er iets onder een zware auto ligt. En dan... yeah. Had ik maar voor lief aangenomen. Maar achteraf denk ik, goh, dit, dit, dit, dit, dit verzin je niet. Want ik nee. dacht eigenlijk, van, dit, dit lukt me nooit zo. Dus, uh... Ja, turbokrachten. Hé hey, eh, Anne, Turbo en, en ja, hoe zat ja. het met ja? die dik, dikbil uh, uh, opblaasvisjes? Of wat was het ook alweer? Nee, nee, dat heet het donderkopjes. Die oh ja, donderkopjes. Kikkers, als ze uh, jong zijn, zijn het is het kikkerdril en dan uh, oh, ja, langzaam dat worden het van die soort visjes. En ja? dat heet dan donderkopjes. En toen had iemand op mijn tuin, een volkstuintje heb ik, die had een, een emmer water over, zijn, over, een, nee, over een varend En ik houd toevallig van varend. dus ik had gekeken, oh god, lukt die varend. En toen zag ik het allemaal bewegen aan die stam onderaan. En toen zag ik triolen En toen dacht ik, oh potverdomme. He, he, he, oh, oh, emmer oh, oh, water oh, oh, oh, oh, wacht even, NCV, dat gaan we allemaal niet doen, ja. Uit de slot. En toen, toen, toen, toen, toen zag ik dat er domme kopjes waren. Toen heb ik ze allemaal, eh, eh, er, eh, allemaal. 111 eruit gehaald. En de ene helft heb ik in mijn vijver gedaan. Ik heb een vijver. En de andere helft heb ik weer in de sloot gedaan. Maar je hebt ze allemaal geteld, ja, Anne. Want je zegt 111. Ja, echt geteld, ik heb ze geteld. Had je niks te doen? Ja. Nee, nee. Ik ben ook helemaal niet van de cijfers en zo. Nee, dat merk ik. Nee, nee, totaal niet. Maar ja, soms tel ik wel. Het is heel... En soms, daarom weet ik ook soms telefoonnummers. Maar dat vind ik alleen als er een belangrijk iets achter zit. Want anders weet ik ook niet 0800 1121. Kijk, dankjewel. Dat zal ik even checken. 08, ja, wij zijn dus 8, voor jou een belangrijk telefoon. Maar anders, ik, ik weet alleen nummers als, als, als het iets belangrijks voor me is. Okay, dus ik heb goed. wel eens een vriendje gehad die ging, ging uh, auto-kentekens uh, uit zijn hoofd, wist hij. Ja. En dat vond ik dus echt eng. Ik, ik vind mensen die cijfers kennen, tenzij ze natuurlijk heel lief met zo'n Einstein die er iets mee doet. Ja. Nou ja, mijn vader had het en, ook heel lang hoor. Die, die <laughs> wist, als je tegen mijn vader één keer een telefoonnummer zei, dan wist hij het. Als, hij, als je zei, dan vroeg hij aan iemand wat nou ja. je geboortedatum, dan wist hij het een jaar later nog. En ook, maakt het niet uit van wie het was, of het nou van een... Van een nee, um, maakt het. niet uit. Maar mijn vriend ging, die ging er ook mee goochelen, weet je wel. En omgekeerd, en, nou ja... Ja, dan wordt het nou eng. Ja. ja, heel eng. En die dan en die kan ik nog ook even misschien zeggen... Dat, ik dacht dat het dus een mus was, het was warm op een hele warme dag... Ja. in Amsterdam, op de Balistraat. En uh, nou ja, gewoon waar je niet uh, gieraszwaluwen verwacht, maar wel mussen. En ik denk, oh, daar heb je weer zo'n mus die van de warmte uh, uit de groot valt... want er lag iets kaals onder een auto uh, voor mijn deur. Dus ik raap het op. Zo kaal, ik denk, ja... Ik wist eerst niet of het een uh, pasgeboren muis was. Of ik dacht, nou, het Oh ja. Nou, het leek op een vogel. Maar in elk geval, ik, ik heb iets met uh, beesten redden. Want ik red ook... Uh, Je mag mij nu de binnenbocht uh, pakken, in slaan Ik heb een Maar goed, het bleek dus na weken, weken, weken pipetjes. Ik heb raad gevraagd bij Artis. Met... Nee, ik heb dus raad gevraagd bij Artis. Over een musje? Ja... En toen later, toen zei ik van, uh, die, die vleugels die werden groot en die gingen kruisen. En toen zei ze, oh dat is geen mus, dat is een geerswale, maar die moet je anders eten geven. Dus ik anders eten geven. Oh ja, oh. <laughs> En toen? En, en... Nou, en toen heb ik, ben ik in ieder geval met een hele hoge berg, ben ik mijn motor opgegaan. En toen heb ik hem, uh, nou, maar boven, uh, Kareltje had ik hem genoemd. En uh, tjoep, en toen ging hij nog een rondje maken, boven aan die berg. En toen, uh, Ach, nou, het lijken de Galliërden wel. Wat een feest. <laughs> Oké. Okay. Dankjewel, Anne. Dankjewel. Ik vond het prachtige verhalen. Oké. Okay. Dankjewel. Prettige nacht, hoor. Dankjewel. Ja, en liefst niet, niet, niet te veel. Uh, ik hou niet van duiven, maar op een of andere manier komen er ook van die enge duiven op me vast. Vliegende ratten. Nee, Dat gaan we het niet, niet over hebben. Dat is even niet. Gaan we het niet over ja. hebben. Nou. Don't, don't mention de vliegende ratten. Ja. 08 0800-1121, dat is de telefoonnummer van Kazeluna. Uw verhalen over het redden van dieren. 0800-1121. Frank de Mosch. Het was dat uh, debuut van de Nederlandse singer-songwriter Ed Struilaard, Face Down heet het liedje. Ik kreeg een mailtje van uh, Jan Verbies. Die schrijft beste Jacques Dumos. Dat ben ik waarschijnlijk. Uh, overigens er heeft ooit een Jacques Dumas uh, bestaan. Maar die ligt onder een spoorbiels van de Birma-spoorlijn. Alweer enige tijd trouwens. Um, maar goed, dat ben ik dus niet, maar goed. Jacques Tumos, Wat deze man vertelt, is helemaal niet zo gek. Dat ging over Ton die de slakken redde in Frankrijk. Te beseffen dat je iets per ongeluk hebt doodgetrapt... en er even over nadenkt, is helaas weinig gegeven. Te meer daar vele schamperig op reageren. Omdat hier dan toch maar om kleine, kennelijk in de ogen van vele mensen onbetekende dieren gaat. Jammer, Jacques, ik dus dat jij dat nog niet helemaal goed aanvoelt... en dat je er eh, al te duidelijk van wil distancieren. Jammer dat er zo gekscherend over gedaan wordt over leven. Weer een dode slak op Mars wordt gevonden, is de wereld te klein... maar hier op aarde is een levende slak geen cent waard... en zijn het diertjes van niks. Beste Jacques, zorg dat jij het wel begrepen hebt, het oprechte vriendelijke groet Jan Verbiest. Jan Verbiest, ik heb het begrepen, maar ironie is blijkbaar iets wat lastig uit te leggen is. Ik bedoel het helemaal niet zo hoor trouwens. Um, Paul, goedenacht. Heel goedendacht. Uh, Paul, ik weet niet waar je woont, maar heb jij een goede ontvangst van Radio 1? Ja, hele goede ontvangst. Goed zo. Ik woon in Drenthe. Ah. Op en Drenthe. Goed zo. Nou, dat doet mij deugd dat je er woont... Bedoel ik, en dat we een uh, goede ontvangst hebben. In Den Haag is er inderdaad een storing van vijf minuten geweest... schrijft Gilbert Rinks. Alleen ruis. Daarna kwam het programma langzaam weer door de ruis heen. Goed, dat heb ik maar even gezegd. Paul, we hebben ja, het over het uh, redden van dieren. Wat heb jij uh, op je konto staan? Nou, ik, ja, redden is een beetje een groot woord... maar dat gevoel heb ik er wel bij. Vertel. Um, het verhaal gaat een uh, zestal jaren terug... Ik was uh, net een jaar gescheiden en had behoefte aan gezelschap. En zoals dat gaat in het weekend, op een zondag, je hebt wat bezoek en je drinkt een broodje. En s'avonds om zeven uur, nee, nee eerder, om vijf uur dacht ik ineens van ik wil nu eindelijk doorzetten. Ik wil gezels, gezelschap bij huis. Ik wil kijkjes. En uh, nou ja, internet is dan uh, een enorm goed middel om te ontdekken wie uh, Poesjes de aanbieding heeft. Poesjes? Eh, poesjes, ja, kaapjes, poesjes. Oh ja. Ik wil graag een mannetje en een vrouwtje. En de eerste, dat was vrij simpel. Die uh, kon ik krijgen in, uh, in een gebied waar nogal veel zomerhuisjes waren. En uh, dat was net een drugsdeal. En ik had gebeld en ja, ik wilde het wel onmiddellijk. En mijn vriendin was bij mij en wij samen erheen gereden en naar een parkeerplaats. En je was daar... net gescheiden, zei je, maar jouw vriendin was na de scheiding. Dat was na de scheiding, ja hoor. Okay. Dat, was, dat was de chronologische volgorde. Ja ja, en die eenzaamheid en, viel dan ook uh, alweer mee dan. Wat zeg je? En die eenzaamheid viel dan ook er alweer mee, toch? Ja, nou ja maar ik heb, dat was een gelaten, hè. Dat was in de weekenden. Oh en dat ja, de week dat is toch was weer anders. Thuis. Ja. En uh, ja, ik, ik, had, ik, ik dacht altijd dat ik mezelf een hondenman was, maar dat bleek dus achteraf niet zo te zijn. Maar, uh, nou, een katje was, uh, ik werkte overdag vaak s'avonds ook. Dus ja, dan is een kat wat makkelijker te verzorgen dan een hond. Ja. En, uh, nou goed, we hadden afgesproken op een parkeerterrein. bij een Achteraf bleek een restaurant dat beïed was. Dus dat was een heel makabere toestand, s'avonds in het duister. En, uh, nou, de, uh, ik liep, er stond één auto, dus daar liep ik naartoe. Nou, en ik kreeg een katje in mijn handen gedrukt. En nou, dag, en wegwezen. En ik werd terug dus naar de auto met een katje in mijn handen. Ja. Het was heel bizar. Een maar jong, jong beestje echt twee, nog. Wat zeg je? Een echt jong beestje nog. Ja, dat was achteraf, denk ik, te jong bij de moeder weg. Dus mm. Ik schat een week of zes, zeven, ouder, zeker niet. Ja. En, uh, maar over het, het redden van katten, want dit was niet de echte redding. De tweede, want ik wilde er twee hebben, dat was de volgende dag in een dorp hier in de buurt. Ik moet even voorzichtig zijn. Um, daar hadden ze ook een poesje, een, een, een de eerste was een paard, ja, er wilde een poesje erbij. En daar hadden ze het aan het poesje. Dus wij daar naartoe, op maandagochtend was dat. En daar kwam ik in een woning en daar liepen, ik heb ze niet geteld, maar minstens twintig katten rond. Oei. En het ging me zo aan het hart, ik denk, oh die arme dieren. <coughs> en nou, ik kwam om een poesje en dat was dan een bepaald poesje. Dat, en dat doop overal heen, en het vloog overal heen. En er waren twee wat oudere mensen. En er werd naar die beest geschopt en geslagen en gegooid. Oei. En op een gegeven moment kroop het, uh, uh, dat poesje waar het om ging dan onder de bank. Mm -hmm. <coughs> en nou, ik onder de bank, echt onvoorstelbaar op mijn buik... in het kattendrek, uiteindelijk dat poesje kunnen vangen. Ach, gosh. En ik heb meegenomen... We hadden een manntje, ik had een bandje bij me waar hij inging en mee naar huis. En bang en thuis, dus uit het mandje gelaten. Ik kroop weg. Niet te zien, het beestje. De hele Ach, dag gewoon niet meer. Dat was zo zielig. Dat, dat ging me zo aan het hart. Maar ja, dan yeah. ga je s'avonds toch naar bed. En tot mijn grote verbazing, volgende ochtend, om een uur of acht kwam ik beneden. En wie kwam er met een staart omhoog naar me toe lopen? Dat poesje. Dat bange beestje. Alsof die voelde van, nu ben ik vrij, nu ben ik, mag ik zijn wie ik zijn wil. Ja, ja. Heb je de beide dieren nog? Ja, eentje ligt op mijn benen en de andere ligt op mijn buik. Ach, wat lief, wat schattig. Ja. Uh, en, ja. en mannetje en vrouwtje vonden elkaar niet iets te gezellig, want ik heb er uh, ook twee. Nou, het vrouwtje werd uh, Dolly genoemd, naar Dolly Parton. Ja. Maar helaas heb ik moeten omnoemen, want het bleek een Dollyke te zijn, een mannetje. Oh. is dus twee kereltjes. Oh, oké, okay, oké, okay, oké. Okay. Ah ja. Goh, wat, wat leuk. Hoe oud zijn ze nu? Ze zijn nu uh, 2006, dus zes jaar. Zes, oh ja, zes, zes jaar geleden. Oké, okay. ja. ja. Prachtig. Ja. En, uh, ja, en, en, en toch heb je dan het gevoel, ondanks het feit dat het, het woord hebben, een groot woord is dus in dit geval... je hebt zo'n beestje die angstig was en uit een situatie gehaald... waar hij toch uh, nou, tot buur kan komen. En het grappig is, ik ben inmiddels met bezig toen. Met name met dat katje heb ik de hele dag hele gesprekken. En wat zeg je dan? Nou, hij, hij roept de mouw en dan roep ik mouw terug. En dan roept hij weer mouw en dan roep ik weer mouw terug. En zo gaat het de hele tijd door. Maar hoe klink, klink, ik, hoe klink, Paul, hoe klinkt jouw mouw? Mijn mouw? Ja. ja. En, dat, dat hangt er vanaf, hoe zijn toon is. Want dat kan variëren. En soms is ik verveeld. Dus te zeggen mouw, mouw. Dat weet hij ook, dan moet hij ophouden. Maar, maar is dat dan Dolleke of is dat de, dat de ander? Nee, het is Dolleke. Dolleke. is Fenneke. Of oh, En Dolleke is de prater? Dat is de prater, ja. Die loopt echt de hele dag om me heen te kletsen. Aha. En, en, uh, maar Dolleke ligt nu op je buik of op, of op je schoot? Een van die twee? Nee, uh, uh, Dolleke ligt nu op je buik. Op je buik. En Dolleke ja. ligt nu uh, te, de, de, de zonde te overdenken of is ze aanspreekbaar? Nee, Dolleke hey, is aanspreekbaar. Die slaapt. Ik heb rust. Oh ja. Goed, nou. nou ja, uh, uh, uh, AI voor Dolleke, zullen we maar zeggen. Ja, dat doen we zeker. Dat, dat ik, ja. En ook voor Venneke. Doe ze de goed. Dank je wel, Paul. Oké, okay, ooit ruikt. Dank je voor het verhaal. Dank je wel. Dag. Dag gedaan. Hoi. Dag. Oh, Adrie, goedenacht. Adrie, ja. goedenacht. Ja, ik ben er. Adrie Gunter. Dag, Adrie. Je mag het zeggen, Adrie. Nou ja, goed... Uh... Wat ik zeggen wil, dat is dat er vind ik, geen enkel dier of diertje op zijn uitzonderingen naar dood hoeft. En dat met name denk ik is aan insecten. We hebben eigenlijk vroeger te snel geleerd, vanaf jongs af aan, dat we de helpt uit kunnen hangen. Of dat we de macht hebben om insecten of dieren waarvan we denken dat ze schadelijk zijn om de dood te slaan. Wat zijn schadelijke insecten, uh, niet schadelijke insecten die wij wel schadelijk vinden? Nou, vliegen. Komen en spinnen. Je bedoelt van die beesten die je uit je slaap houden en die je bloed stelen, die beesten? Ja, nou kijk, ik heb geen sinaasappel liefde, dat gebeurt. Het overkomt mij ook als klassiek van een mug dat doodslaat. Ik moet dan na, net denken aan Ton. Hij is wel een beetje mijn... Uh, de, de positie waarin ik leef, is eigenlijk ook een beetje zo dat ik, hem, uh, dat ik sympathie voor hem heb. Want ja. goed, hij, uh, hij is gaan dan iets verder dan ik. Maar, uh, Ton van de slak, hè? Ja, nou, ik, ik hoorde over de slakken en toen ben ik eens gaan luisteren... en toen had hij het inmiddels over muggen... en, en uh, dat hij een spin nog een keer uh, doodgetrapt heeft. Ik denk, hé, hey, nou, ja. nou, zo erg is het bij mij niet, maar... Nee, maar Ton is onze held. Ja, absoluut, absoluut. Ton van de slakken. En Adrie van de insecten? Want uh, wat, wat doe jij om de insecten te uh, nou, sparen? Um, ik zeg dus, een, een, een mug die op een gegeven moment om je heen vliegt... die moet je ook eens een keer eren en... en, en, en, en en, en uh, een bewondering geven dat je zo'n beestje ook iets bekijkt... en dat je die laat landen op je huid en dat je hem laat prikken... dat je dat gelijk fotografeert en dat hij zich vol mag zuigen. Nou, daar heb je eigenlijk helemaal geen last van, daar voel je niks van. Behalve dat je je ja. jeukbult ervan krijgt. Nee hoor, nee hoor, als je twee minuten niet aan je huid zit, dan krijg je geen jeukbulten. Maar als je, als je, je slaapt, eruitjes... is dat zo? Als je slaapt, krijg je uh, de volgende ja. ochtend er ook uh, van die fijne bulten ja, ervoor terug? Ja, maar uh, je hebt ook wel eens last overdag als je bij de muggen zit... Uh, dat je ze eventueel... Uh, daar kun je ook last van hebben zonder dat, je, zonder dat je dood hoeft te slaan. Maar je kunt educatief bezig zijn met kinderen. Om te zeggen: van Kijk, je hoeft niet alles dood te slaan. Laat ze een beetje, nou eens een keer uh, bewonderen, nu zo'n beetje. Maar Adi, even voor mijn begrip: wat doe je dan? Stroop je dan je mouw op en dan zeg je tegen zo'n mug: Kom maar lekker bij papi? Ja, nou bij papi niet. Ik laat wel eens kinderen zien dat muggen gewoon ook beestjes zijn die uh, dat het een wonderlijk stukje schepping is. Of een wonderlijk stukje maaksel van de natuur. En dat je buiten dood kan slaan, ook wel eens bewondering mag hebben voor zo'n beestje. Ja, maar je weet ook nou. dat de muggen rondlopen met hele enge infecties, toch? Nou, daar heb ik nog niet van gehoord. En ik heb nou ja, malaria bijvoorbeeld in sommige landen. Ja, malaria in sommige landen. Maar ja, goed, ik praat hier over Nederland natuurlijk. Oh ja. Nou, en zo hebben we ook de wespenplagen en wespen gezien. Bel nul en dan nog een, een, een lang nummer. Nou, ik vind wespen zijn helemaal geen, uh, geen schadelijke dieren. Ik ben van de zomer, was ik in uh, in de achterhoek in Noord-achterhoek en daar hadden ze net hadden ze daar de camping nogal veel last van wespen. Nou, dat, uh, dat uh, die gingen wij voeren. He, dus met uh, honing en, en suikerwater en dan uh, wordt bordje op 10 meter afstand en dan. Een aantal keren per dag voer, zodat je, zodanig dat je daar nou, 100, 120 wespen kon tellen. Nou, en als je dan heel voorzichtig die beesten bij tijd wel ging voeren... dan was je omringd van wespen, maar ze deden echt niets. Nou, dan ik de campinggasten bij en erop. Ik kreeg mensen, die, die beesten doen echt niets. Ja. Dat zijn gewoon onschuldige beesten. Die hebben helemaal geen zin om jou te prikken. Die hebben helemaal okay. geen zin om jou. Die zijn er niet voor geschapen om jou te... Te belagen, maar die zijn alleen maar geschapen om, om voedsel weg te halen voor hun eigen lieve babytjes. Nou, kijk eens aan. Ik wil je hartelijk danken, Adrie, want we zijn uh, aan het einde gekomen Prima. van uh, onze uitzending. Dank voor jouw vraag. Prima, tot je dienst. Dag. Dankjewel, dag. In de nacht uh, morgen van vrijdag op zaterdag uh, de, uh, staat Kaas in het teken van aller zielen en het levenslied. De zanger van uh, normaal Benny Jonink is uh, te gast. Paatbaas Johnny Hoes was verantwoordelijk voor het succes van veel Nederlandse artiesten, waaronder Benny Joning. Zoon Adrian Hoes brengt een ode aan zijn vader. Die afgelopen uh, jaar op 94-jarige leeftijd overleed Klaas Drupstein. De presentator spreekt met Benny Joning over het leven, de dood en de troost die muziek kan brengen. Zometeen op deze zender na Kazeluna kunt u luisteren naar Max. De Nachtzuster heeft een broek aan en heet Ron Vergouwen. Prettige Nacht en dank voor het luisteren. Ik ben ook wel eens bang. Net als jij. En jij. En ik. En ik. En CRV.